Kinderen Van het Licht. Een serie hoorspelen naar het gelijknamige boek van Jan de Hartog. In de hoofdrollen Marielle Violet als Margaret Fell, Rob Fruithof als George Fox en Petra Dumas als Henrietta Best. Verteller René Lobo. Verder werken mee Frans Kokshoorn, Jan Borkes, Jimmy Berghout, Mathieu Smit, Bob van Tol, Piet Ekel, Fred Florissen, Gusje Westerman. Tera van Hoomeijer en Bert Stegeman. Regie, Ab van Eck. De Kinderen van het Licht, deel 9. De pogingen van Margaret Fell om in het lot van de kinderen die in de erbarmelijkste omstandigheden gevangen zaten enige verbetering te brengen, leken geen enkel resultaat te hebben. In plaats van de kinderen te redden, zoals ze zich had voorgenomen, bereikten ze er alleen mee dat de executiedatum van een van hen werd vervroegd. Op de eerste zaterdag van de volgende maand zou de elfjarige jongen worden opgehangen. Vroeger dan anders stond Margaret de volgende ochtend voor het schrijfbureau van Schout Farragut. Mevrouw Fel, de jongen wordt opgehangen, of u in uw pogingen volhardt of niet. De kwestie van gratie is nooit ter sprake gekomen... ...omdat in zijn geval een verzoek om clementie onherroepelijk zou worden afgewezen. Maar waarom? Wat heeft hij dan gedaan? Hij is een moordenaar en een bijzonder gemene bovendien... Als wees was hij geadopteerd door Ebenezer Jones, burgemeester van Clark. Burgemeester Jones was een gerespecteerd zakenman die bekend stond om zijn menslievendheid. Hij koos de jongen uit om zijn intelligentie. En als dank daarvoor werd hij vermoord. Heeft de jongen niet gezegd waarom hij het gedaan heeft? Wat voor bewijs was er trouwens voor? Er is geen twijfel mogelijk. Hij heeft nooit de moed genomen het ontkennen... Hij heeft zijn stiefvader met een poek de pook de schedel ingeslagen. In zijn studeerkamer op een avond na het heet. Maar waarom? Daar moet toch een reden voor geweest zijn. Mevrouw, er lopen in deze wereld wezens rond die de naam mens niet verdienen. De jongen is een bozaardig en onttaard monster... en ik ben het van ganse hart met het vonnis van rechter Sorry eens. En zijn oog? Wat is er met zijn oog gebeurd? Dat oog, mevrouw, werd er tijdens de vechtpartij uitgeslagen. Dus mijn verzoek om gratie zou geen verschil uitmaken? Nee, mevrouw. Maar wel voor u. Hoe bedoelt u? Burgemeester Jones had veel vrienden. Mevrouw Jones ook. En zij is een zeer temperamentvolle dame. Uw tussenkomst alleen al, heeft haar ontstemd. Zij is erop gebrand dat de jongen zijn verdiende loon krijgt. Ik zal hoe dan ook alles doen om de jongen te redden. In ieder geval wil ik zoveel mogelijk bij hem zijn. Vanaf vanavond trek ik bij de kinderen in. Goedenavond, mevrouw. Henry Hathaway, nachtschout. Goedenavond. Ik ben de vrouw van oprechte vuil. Zoals u wel gehoord zult hebben, heb ik toestemming om de nacht bij de kinderen door te brengen. Ja, ik weet er alles van. Mag ik even in uw voorje kijken? Schout Farragut inspecteert mijn bagage niet meer. Het spijt me, mevrouw. Mag ik? S'nachts moeten we extra voorzichtig zijn. Iemand zou uw valies kunnen stelen en de inhoud voor eigen doeleinden gebruiken. Wat hebben we hier? Kersen. Zijn die niet toegestaan? Onder normale omstandigheden nemen we die in beslag. Brandgevaar, begrijp je? Maar omdat u van plan bent de nacht in de cel door te brengen, zullen we u het comfort van een beetje licht gunnen. U zult ze nodig hebben. Hoe dat zo? Ratten, mevrouw. Alsjeblieft. Uw verlies. Wel te rusten, mevrouw. Droomt u prettig? Uh, gaat er geen cipier met me mee? Helaas, mevrouw. We hebben s'nachts niet voldoende personeel om u een begeleider mee te geven. Maar u zult nu de weg toch wel kennen. Zou ik dan een lantaarn mogen hebben? Ach, ik wou dat u verdiend kon zijn, mevrouw. Maar dokter Withers heeft de enige lantaarn meegenomen die we hebben. Dokter Withers? Is dat de chirurgijn? Nee, hij is de geestelijke herder van de gevangenis. U zult hem straks wel zien. Hij heeft de taak om de jongen in uw cel op de doodvloer te bereiden. Pasens, maak de deur open. Goeienacht, mevrouw. Tot morgenochtend. Of bent u van plan voorgoed bij ons te blijven? Ze verwaardigde zich niet daar antwoord op te geven... en stapte naar buiten, het donkere poortgeweld in. De stank die haar op de trap tegemoet kwam, scheen nog weer zinwekkender dan overdag. Ze stak een kaars aan, met de tondeldoos die ze wijselijk in haar mantelzak had gestopt, toen ze uit de herberg wegging. Het zwakke, vlakkerende licht reikte nauwelijks tot haar voeten. Ze zou heel voorzichtig moeten afdalen. Nog nooit was ze zo ontzettend bang geweest... De gedachte dat ze in dat stro zou moeten liggen om te slapen... terwijl er misschien overal om haar heen ratten krioelde... maakte haar ziek van angst. Oh God, help me. Help me alsjeblieft. De enige die hij heeft, ben jij. Zo bang. De enige die hij heeft, ben jij. Vooruit me. Toen de pokaai. Daar beneden zit een jongen die wordt opgehangen. Hij is pas elf jaar. Iemand moet hem toch helpen, alsjeblieft, vrienden. Laat hem met rust. Die jongen is een moordenaar. Het doet er niet toe wat hij gedaan heeft. Het doet er niet toe wat jullie allemaal gedaan hebben. God is liefde en zijn liefde kan die jongen alleen bereiken door mij, door ons allemaal. bent u? Ik ben dokter Withers. Ik kom hier voor de jongen, Henry Jones. En wat u betreft, ik heb gehoord wat u op de trap zei. Weet u wel welke straf er op godslastering staat, mevrouw? Godslastering? Wat bedoelt ja, u? Ja, wat u zei was godslasterlijk. Alleen het geloof in het verlossend bloed van Christus biedt de mens redding. Hij is de enige die godsliefde aan de wereld kan doorgeven. Niemand anders mag zich dat aanmatigen. Maar het enige wat ik was. zeggen... Probeer u niet te verdedigen, mevrouw. Ik zal deze keer langmoedig zijn. Maar sla niet nogmaals godslasterlijke taal uit, of ik zal me gedwongen zien u aan te geven. Zoals ik zei, ik zal langmoedig zijn, maar op voorwaarde dat u berood toont. Het spijt me dat ik u aanstoot heb gegeven. Niet mee. God. Henry Jones. Hij zijt veroordeeld op de eerste zaterdag van de volgende maand. Bij zonsopgang bij de nek te worden opgehangen. Ik ben hier om u duidelijk voor te bereiden, mijn zoon. Gij weet dat zonder geloof in Christus Jezus en zijn vergeving van alle uw zonden, uw ziel voor eeuwig verdoemd is. Nommer raakbalenstaak. Wil jij naar de hel gaan, jongen? Het zou mijn zorg zijn als ik jou maar niet tegenkom. Wat zeg jij? Ik wil liever naar de hemel, dan zou ik jou tenminste niet tegenkomen, rotzak. Jij, ellendige! Je... Je... Nee! Ik zal je weer! Nee, nee, niet stoppen, nee! Ze was volkomen gedemoraliseerd door zoveel harteloosheid en leed. Ze keek naar de ineengekrompen jongen en besefte dat hij niet bewusteloos was, maar op de plek waar hij lag in slaap was gevallen. Wanhoop en vermoeidheid overmand haar. En ze hurkte naast de kinderen in het stinkende stro. Ze wist niet hoe lang ze daar zo had gezeten wachtend op het verschijnen van de ratten... en het eerste gekriebel van de luizen op haar schedel. Toen ze door de gang een lichtschijnsel zag naderen. Goedenavond, mevrouw Vuil. Ik hoop niet dat ik u wakker heb gemaakt. Is er iets wat ik voor u kan doen? Een deken misschien, of wat vers water? Nee, dank u, meneer Sorry. Erg vriendelijk van u. Ik kan niet toestaan dat u in die vuiligheid moet leven... Ik zal mevrouw Fraley morgen het stro laten verversen. Oh, dank u. U zult zich afvragen van waar mijn bezorgdheid... Ja, dat vraag ik me af. Gedurende dit kwartaal ben ik verantwoordelijk voor deze gevangenis. En in zekere zin vertegenwoordig ik uw man. Kan ik hem nog een boodschap van u overbrengen? Ik sta geheel te uw beschikking. Dank u. Ik heb alles wat ik nodig heb. Goed dan. Ik zal iedere dag omstreeks dit tijdstip even bij u op bezoek komen... ...als u dat schikt. Oh. hoe zeker. Mochten er problemen zijn... aarzel dan alsjeblieft niet mij te laten roepen. Op welk uur van de dag of de nacht dan ook. Ik woon tijdens mijn Amtsperiode hier in het slot. Beide schouten weten mij te allen tijden te vinden. Dank u. Laat rusten me van. Uw onderdanige dienaar. Hij maakte een hoffelijke buiging en liep terug de gang in. Wat Margaret fel betrof, moest hij niet alleen trachten bij haar in het gevleid te komen, maar zou hij haar ertoe moeten brengen zichzelf te beschuldigen. Maar ook al zou ze zich openlijk over haar kwekermentaliteit tegenover hem uitspreken, hij zou een griffier ieder woord moeten laten opschrijven. De man zou onzichtbaar aanwezig moeten zijn. Mevrouw geheel de Uwe, ik hoop dat u het goed maakt. Dank u, meneer Sorry. Het is me een genoegen, mevrouw, u mee te kunnen delen dat de regenten uw toestemming hebben verleend voor een dagelijkse wandeling op de wallen met de jonge Henry Jones. Oh, meneer Sorry. U krijgt 15 minuten per dag. Berekend vanaf het ogenblik dat u grond komt. Een bewaker zal u vergezellen. Oh, meneer Sorry, wat een zegen. Oh, dank u. Dank u wel. Mevrouw, het is niets. Het was me een voorrecht dit voor u te mogen regelen. Henry. En wie, heb je het gehoord? Is het niet heerlijk? Oh, meneer, sorry. Ik kan niet zeggen hoe blij we hiermee zijn. Mevrouw, ik wilde dat er meer was waarmee ik u van dienst zou kunnen zijn. U heeft al zoveel gedaan. Ik, ik weet echt niet wat u nog meer zou kunnen doen. Ik denk niet dat u beseft wat een verschil het maakt als iemand... Ik vraag me af hoe u met dit soort verzorging kunt doorgaan. Helemaal alleen, zonder hulp. Daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Ziet u, er is niks bijzonders in wat ik gedaan heb. Ik was alleen de eerste... Ik ben ervan overtuigd dat er veel christelijke vrouwen zijn hier in de stad... ...die net als ik graag een week of wat bij deze kinderen willen doorbrengen. Mevrouw Vell, ik geloof niet dat u ook maar één dame bereid zult vinden te doen wat u doet. Ik vrees dat hier wel een heel bijzonder soort iemand voor nodig is. Ik denk toch dat u zich vergist, meneer Sorry. U onderschat de christelijke naastenliefde van de vrouwen in deze stad. Mevrouw Mutina, vergeef me dat ik u gestoord heb. Helemaal niet, meneer, sorry. Wel trusten. Wel rusten, mevrouw. Heb jij kans gezien het allemaal op te schrijven, Stoos? Ik dacht het wel. Het meeste, tenminste. Werk het dan zo gauw mogelijk uit. Ik zal meteen aan het werk gaan. Ik heb niet lang nodig een uur of zo. Ah, heerlijk, buitenlucht. Diep inademen, Henry. Ja, goed zo. Ruik je de zee? Mevrouw, als u wilt gaan wandelen, moet u het nu doen. We hebben niet veel tijd. Ja, ja, dank je. Kom, Henry. Langs de kantelen. Loop maar door, Henry. Ik kijk even over de borstwering wat dat voor getimmer is gevoet, galg, wat afschuwelijk. Ze hebben ons met de opzet zo lang laten wachten. Oh, nee. Kom mee, Henry, naar de andere kant. Wat is er, wat heb je daar? Ach, een bloempje, een boterbloem. Hier. Voor mij? Mm -hmm. oh, Henry, lieve, lieve jongen. Wie had dat kunnen denken dat mij op de wallen van Slot Lenkers... er nog eens bloemen zouden worden aangeboden? Dankjewel. Blijf bij me. God, heb je dat gezien? Wat kan ik doen? Blijf bij me? Ja, ja, natuurlijk. Kan ik je gewoon zien als... We... Ja, ja, ja, ja. Ik beloof het je. Kom maar mee, we gaan terug. Bewaken? We gaan weer terug. Goed, neemt u de lantaarn mevrouw. Ik zal de jongen wel naar beneden dragen. Dankje. Hij moest hebben gezien hoe Henry haar het bloempje had gegeven. Het moest hem hebben ontroerd, dacht ze. Als een man als hij voor mededogen vatbaar was... waarom Cromwell dan niet? Even herleefde de hoop in haar. Iets zou deze misdaad voorkomen. God zou uitkomst geven. Nadat de bewaker hen bij hun eigen gang alleen had gelaten... ...liep ze met de jongen terug naar hun kerker. Toen ze langs de cel van de krankzinnige vrouwen kwam... ...fluisterde een stem... Juffrouw, Ja? Alsjeblieft. Help ons ook. Niet alleen de kinderen. Help ons. ons ook. Help. In maar hoe kan ik jullie helpen? Kom met ons praten. Oh, praten. Zingen. Voorlezen. We zijn niet altijd gek. We zijn niet gek Maar hier... Hier worden we gek gemaakt. Ik, ik zou wel willen. Luister, ik ik zou jullie willen helpen, maar pas op voor die man die iedere avond bij u komt. Hij heeft iemand bij zich die ieder woord opschrijft. Echt een sorry. Wat bedoelt u? Goedenavond, mevrouw Fel. Hoe voelt u zich vanavond? Heeft de wandeling op de wallen u goed gedaan? Dat van dat schavot, meneer Sorry. Was dat uw idee? Kijk mevrouw, het wordt tijd dat u het onvermijdelijke onder ogen gaat zien. Ik moet u helaas meedelen dat er geen hoop op gratie is. Ik vertrouw erop dat u verstandig zult zijn. Wat wilt u daarmee zeggen? Dat ik u afraad te proberen wat George Fox in de gevangenis van Darby deed. U kent misschien het verhaal dat hij op het ogenblik van de executie van een die iets vanuit zijn cel schreeuwde. Daardoor werden de scherprechters als het ware verlamd en konden terechtstelling geen voortgang vinden. U hebt de kwekers blijkbaar goed bestudeerd, meneer Sorry. Mocht u in de verleiding komen iets in diezelfde geest te ondernemen, dan moet ik u waarschuwen dat Carter Barton van een ander slag is dan de heren in Darby. En wie is Carter Barton? De Beul. Dat rustte mevrouw. Uitgeput, liet ze zich op haar bed vallen. Maar Sorry had haar het antwoord gegeven. Ze zou doen wat George gedaan had. Ze moest vertrouwen hebben, zich erop voorbereiden het goddelijke in haar op te roepen met één woord: Stop! Het zou als een pijl over de binnenplaats flitsen en het goddelijke in de beulen raken, zoals in de gevangenis van Darby en de beulen zouden de kracht niet hebben om Henry op te hangen. Ze vouwde haar handen... boog haar hoofd... en zocht bemoediging in de stilte. Zijn dit de normale verschijnselen van gevangenschap? Het gevoel dat je je niet buiten je cel durft wagen. Ik weet, Henrietta, dat jij ervaring bezit... en heb dringend behoefte aan geruststelling heb jij tijdens je gevangenschap ook die uiterste doorgemaakt. Van overmatig zelfvertrouwen... tot aan het verlies van ieder geloof in jezelf. Soms zelfs in de kracht van God. Een brief van moeder? Schrijf ze wanneer ze terugkomt? Nee, maar dat zal niet meer zo lang duren. Een week of twee, denk ik. Het zal tijd worden. Ben je niet trots op wat ze doet, Mike? Voor zover ik het kan zien... ze heeft haar eigen gezin in de steek gelaten... te willen van... van wat... Een stelletje boefjes in de gevangenis. Wat wil ze daarmee bereiken? Een straf ongedaan maken? Niet erg bewonderenswaardig volgens mij. Ze vecht tegen onmenselijkheid waar ze die tegenkomt. We komen allemaal in ons leven onmenselijkheid tegen. De wereld is er vol van. Maar weinig hebben de moeder iets aan te doen. Zij wel. Geloof me, daar is moed voor nodig. Waarom moest moeder en trailer meenemen? Waarom mij niet? We zijn even oud. Laat me je even iets voorlezen. Ga op de vensterbank zitten. Er staan dingen in die ze niet voor de oren van haar kinderen bedoeld heeft. Maar jij bent nu oud genoeg. Beminde vriendin. Ik zit hier in het stro bij een elfjarige jongen die over negen dagen wordt opgehangen. Ik heb hem beloofd dat ik hem in zijn laatste ogenblikken bij zal staan. Maar ik ben bang dat ik als het ogenblik komt... de kracht daarvoor niet zal kunnen opbrengen. Hier zit ik met geen andere hoop meer behalve dat op het allerlaatste ogenblik God in zijn oneindige liefde dit kind mag redden... ter wille van zijn eigen gemartelde zoon... wiens tegenwoordigheid vanavond om ons heen is. Zal hij dat doen? Wat? Die jongen redden. Ik betwijfel het. Wat heeft ze dan bereikt? Als ze weggaat is het enige wat die kinderen weten... nou ja, die paar die er dan nog zijn... dat hun dame een maand lang heeft verwend en toen is verdwenen. Nou, ik zou daar niet dankbaar voor geweest zijn. En een trailer. Is die ook bij die executie? Ik zou het niet weten. Kom liefje. Het is laat geworden. Ga naar bed. He? En kijk nog even of de kleintjes rustig slapen. Ja, goed. Wel trusten. Wel trusten. De nachtegaal jubelde in de oude bomen. De geur van rozen dreef door het open venster naar binnen. De kerkers van het slot Lancaster leken tot een andere wereld te behoren. Onverenigbaar met de heerlijke zomeravond. Henriette stond op en tuurde de nu donkere tuin in. Margaret's brief was acht dagen geleden geschreven. Dat betekende dat de jongen van elf morgen zou worden opgehangen. Hij slaapt. Goddank. Ik zou ook moeten slapen. Kracht opdoen voor de beproeving. Mevrouw. Wie is thuis. De sipier. Die van de Wallen, weet u nog? Ik heb die jongen naar beneden gedragen. Ja, ja. Wat is het? Ik ben gekomen om u dit te geven. Steek uw hand door de tralies. Voorzichtig. Wat is het? Een flesje. Wat moet ik daarmee? Geef hem dat morgenochtend. Als hij drinken krijgt, giet het dan daarin. Wat is het? Hij wordt er doezelig van, mevrouw. Hij zal niet zo goed meer weten wat er met hem gebeurt. Maar zegt u alstublieft tegen niemand dat ik het u heb gegeven. Het zou slecht met me aflopen als het te weten komt. Ik zal het niemand zeggen. Ik beloof het. Er is nooit. Als Carter Barton komt om hem te wegen... ...vraag dan of hij er de lange val van wil maken. Onthoudt u dat, mevrouw? De lange val. Ja, ja, de lange val... Wat is dat? Dat doet u niet toe. Carter weet wat u bedoelt. Maar... Shh, shh. Veel geluk. Dank je. Dank je wel. Alles in orde, Barton? Alles in orde, your lordship. De korte val, je weet het. En geen extra gewichten. Geen zorgen, your lordship. Heb je de jongen al gewogen? Nog niet, your lordship. Ik zou net naar beneden gaan. De timmerman staat al te wachten. Luister Barton. Ik moet eerst met mevrouw Vel praten voordat er iemand anders beneden komt. Ik wil dat ze de gang van zaken goed begrijpt, zodat er geen oponthoud komt. Geef me een paar minuten. Jawel Lordship. Nogmaals, ik reken op je. We hebben een voorbeeld nodig. Ik zal ervoor zorgen Lordship. Mooi zo Barton. Je werk zal goed worden beloond. De weduwe van de vermoorde Jones zal er ook zijn. Ze zal zeker niet nalaten van haar waardering blijk te geven. Tot straks, kerel! Meneer Sorry, u bent vroeg? Ja, mevrouw. Een drukke dag voor mij. Een hele drukke dag. Meneer Sorry, zou het mogelijk zijn dat ik met hem meega? Natuurlijk. U bent erg vriendelijk. Alleen denk ik niet dat ik u kan toestaan op het schavot zelf te komen. Dat mag alleen zijn geestelijke raadsman. Dr. Withers is zijn geestelijke raadsman niet. Hij heeft dat kind nauwelijks gezien. Dat weet ik, mevrouw, maar helaas. Kan ik, ik... dat niet zijn? Mag ik hem niet geestelijk bijstaan? Alleen een geestelijke is daartoe bevoegd, mevrouw. Meneer Sorry, volgens mijn godsdienstige overtuiging ben ik een geestelijke. Pardon? Kom, meneer Sorry, u weet dat ik een Kweker ben. En ik neem aan dat u weet dat voor ons iedere vriend een priester is. En op grond daarvan wens ik bij Henry te blijven. U beseft, mevrouw, dat dit officieel erkend zal moeten worden. Hoe bedoelt u? Ik kan hiertoe geen toestemming verlenen, tenzij ik beschik over een document... Een document waarin u, Margaret Fell, echtgenote van opperrechter Fell van Swarthmore Hall... ...plechtig verklaart dat u lid bent van de godsdienstige secte bekendstaande als de kinderen van het licht. En u zelf beschouwt als een bevoegd priesteres van genoemde religieuze bewegingen. Een document? Wat voor document? Kijk, u zult dit moeten ondertekenen. Lees het rustig door en geef het aan dokter Withers als hij komt. Ik zal zorgen voor de handtekeningen van de getuigen. Laat mij u verder even een samenvatting geven van de gang van zaken vanochtend. Meneer Sorry, ik weet dat allemaal. Dan weet u dus ook dat Carter Barton en de Timmerman over enkele ogenblikken komen... en dat mevrouw Freely een speciale maaltijd voor de jongens zal opdienen? Ik weet dat, ja. En u weet ook, mevrouw, dat een inmenging in de gang van zaken van uw kant een strafbaar feit zou zijn? Ook dat is mij bekend, ja. Goed dan, mevrouw. Ik groet u en wens u veel sterkte... De kinderen van het licht. Dit was het negende deel van een serie hoorspelen... naar het gelijknamige boek van Jan de Hartog.